Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journaal Voor het eerst in bijna tien jaar is de geregistreerde misdaad toegenomen... blijkt uit de misdaadcijfers over 2019. Er is minder inbraak en zakrollerij, maar wel veel meer online oplichting... zoals betaalfraude en aanvallen met gijzelsoftware. Volgens Korpschef Akerboom zijn de daders steeds vaker jongeren.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 Vooral dansmuziek van dj's Afrojack, Tiesto, Armin van Buren en Martin Garrix draagt daar flink aan bij. Bijna drie kwart van de inkomsten komt uit de dansmuziek. Ook populair klassieke muziek doet het goed in het buitenland, mede dankzij André Rieu. Het weer, de wind neemt geleidelijk wat af. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, soms wat zon. Vanmiddag weer meer bewolking en vanuit het westen regen. Bij een stevige zuidwestenwind en ongeveer 10 graden. Ook de komende dagen wisselvallig, maar in de middag zacht. Dit was het NOS Journaal. CFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in de regio veroorzaken niet al te veel vertraging. Er staat in totaal bijna 30 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Velze 10 minuten oponthoud. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je 5 minuten vertraging tussen Assen Delft en knooppunt Zaandam. En op de A22 Beverwijk richting Velze 5 minuten op onthoud tussen knooppunt Beverwijk en Afrit-Einmuiden. Het is ook wat drukker op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Westgrafdijk is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Rotation Requesting that it's lifting you Up, up, up and away And over to a table at the gratitude count. Goedemorgen voor woensdag 15 januari. Het is af, 107 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 10 uur bij je. De lekkerste muziek hier in de ochtend bij ZFM. Kent Jason Morris, de vaste opening van dit programma. En we gaan meteen door met Aya Nakamura. Chacha, die hit van een, twee zomers geleden. parage après. <middels>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 je C'est pas comme ça qu'on fait les choses. je C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Jaja, ja ja. Oh, ja, ja. Y a moyen, ja, ja pas moyen ja, je ja, J'suis pas ta katana, ja, ja ja, genre oh, ja, ja y a pas moyen, ja, ja katana, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, Oh jaja oh jaja ya pas moi oh jaja pas ta kada jaja genre encore ça na bébé tu dettes ça oh jaja jaja ya pour moi je pas ta kada jaja genre na tu dettes ça oh jaja tu pas jaja non ya pas moi oh jaja ou tu ja, oh, Jaja, ja, dat ja, Jus pas ja, ja, no. A pas moyen, ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, On ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, baby, ja, dat ja, dat baby dat ja, dat ja, dat baby dat ja, dat oh, ja, dat ja. Oh ja, ja. Goedemorgen Zandvoort, dit is ZFM. En we gaan door met Sergio Mendes. Samen met John Legend. Please don't go. baby hier bij Zerven, waar bijna kwart over acht is. Maandag 15 januari. En als je naar op de klanten kijkt, bijna 60 jaar geleden... was die ramp in Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Het water kwam daar twee meter hoog door een kadebreuk. Er zijn 11.000 bewoners destijds geëvacueerd. En daar is nu een expositie over. En is, dat is echt interessant. Met name voor de mensen die dat niet kennen. Ik wist er ook helemaal niets van. Maar in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord... is een expositie over die watersnood... Waarbij uh, ja, echt duizenden mensen geëvacueerd zijn in Amsterdam. Goed, wij gaan hier door bij ZFM met Maxel. Maxel, don't ever wonder. Is dat lekker wakker worden of niet? Hier bij ZFM, waar het bijna 20 over 8 is. Nog een half uurtje en dan komt de zon op. Overdag blijft het. Ja, het is nu al 9 graden op de officiële ZFM thermometer. Dat blijft zo en ja, het gaat waarschijnlijk wel regenen. Kans van 85 procent. Ja, maar goed. Dan blijf je gewoon lekker binnen. Luister je naar ZFM en dan draaien we lekkere platen. Zoals deze van Herman Brood. Ken je die nog? Strong. Feel so high, it must be low. I feel so fast, it's almost slow. I'm gonna hit you so hard, you never hit back, child. You look so spoiled, it makes me. Sick. I'm yeah. you yeah. yeah. 1979. Feel like doing it. Ja, en dat was de achterkant van Saturday Night. En die kennen we natuurlijk allemaal. Uit de film Tja, Goed, genoeg over helemaal Brood. Op de achtergrond hoor je er al Lianne Le Haves. Iets totaal anders, maar oh zo lekker om wakker te worden. Six years old hier bij ZFM, live vanuit de studio hier in Zandvoort naar de Stolweg, langzaam komt de zon op en we gaan lekker door met muziek, Steely Dan. ook een uh, oudje, maar wel lekker, Hey 19. See my baby. I did Rolling Stones hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. Als ik even op de kaart kijk, rustige ochtendspits. Weinig, uh, weinig probleem op de weg, dus je kunt uh, aardig doorrijden. En uh, ondertussen gaan wij gewoon lekker door hier bij ZFM. Met deze van Michael Jackson, uitgekomen na zijn dood. Samengesteld uit allerlei liedjes... En volgens mij is dat een leuke quiz om te kijken... van hoeveel samples je eigenlijk wel niet herkent. En dit liedje van Michael met Justin. Love and Never Felt So Good. Love never felt so fine And I doubt if it was ever mine Not like you hold me, hold me Ooh, baby in Timberlake, hier bij ZFM, waar het acht over half negen is. Ja, dat was het van uh, ongeveer vijf jaar geleden. Dan gaan we terug naar 2019. Even een rustig moment hier in de show. Heb je de nieuwe van Maan gehoord? Die is echt zo mooi. Hier is die. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht.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 20 van 9 hier bij ZFM. We gaan lekker door met een plaat uit de jaren 90. Garbage, lang niet gehoord. Hey boy, Strip away your heart from the and see what I can find do, do, do, do, do, do. Maris of the Queen, did Did it? Did it? Did it? This is what he pays me for. I'll show you how it's done. The pain you feel Like father, like son Dat is uit de jaren negentig, ze staan nog steeds. Dus, uh, oorspronkelijk van Wisconsin-Amerika. Maar een Schotse zangeres. Uh, Shirley, Shirley Manson of zoiets was dat. Maar echt, uh, echt populair, we hebben miljoenen platen verkocht. Goed, wij gaan gewoon door met uh, John Mayer hier bij ZFM. Nog een kwartiertje, het is dus 9 uur. En uh, ja, wat me lekker wakker.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 I'm running to protect my situation Hier bij ZFM, waar het tien voor negen is. Ja, dan neem ik nu even mee naar een plaatje. Heb ik ook al gedraaid een keer in de rubriek. Jazz is niet eng, maar is echt zo leuk. Jeepers Creepers, een plaatje. Oorspronkelijk uit 1938. Is opnieuw uitgebracht. Jeepers Creepers 2.0. Niki Janowski heet ze. En zij maakt het uh, erg leuk. You can almost guarantee all the other lies for words And every time you walk my way, I get all flustered B52's en met de B52's wordt het bijna 9 uur. Zometeen het nieuws, daarna wat reclames, en dan ben ik bij je terug tot 10 uur. Met, uh, ja, we beginnen natuurlijk met een dance classic. En dat is een grappige plaat, een Italiaanse met allemaal Franse lyrics. Verder uh, komt de Vieze Man bijvoorbeeld nog langs, volgend uur. Maar dat hoor je straks allemaal hier bij ZFM. En tot die tijd, Beyoncé. La Van Tap! The glow on the window pane. I can feel the sun.